Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is de ME de afgelopen avond ingezet tegen rellende voetbalfans van Marokko. Na de winst van Marokko op België op het WK liep het uit de hand in deze steden. In Rotterdam gooiden supporters glas en vuurwerk naar de politie. Twee agenten raakten daarbij gewond. Ook in Amsterdam en Den Haag was de sfeer grimmig. In totaal zijn drie mensen opgepakt. De ME had de situatie snel onder controle. Eerder waren er ook in Brussel rellen. Jongeren gooiden met vuurwerk en richten vernielingen aan. De hulpdiensten op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia... hebben de afgelopen dag nog zes dodelijke slachtoffers gevonden... na de aardverschuiving van zaterdag. Daarmee komt het totale dodental op zeven. Onder de doden is ook een baby van 22 dagen. Vijf mensen onder wie een gezin worden nog vermist. De aardverschuivingen op het toeristische eiland... voor de kust van Napels ontstonden na hevige regenval. Meerdere gebouwen zijn ingestort... en tientallen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Tussen Waddingsveen en Boskoop is een trein op een stafel van zeker acht fietsen gebotst. Er raakte er niemand gewond, maar volgens ProRail is de ravage enorm. Waarschijnlijk hebben vandalen de fietsen op het spoor gelegd. Er wordt geprobeerd om de fietsen onder de trein weg te halen, maar dat duurt zeker nog tot komende ochtend. ProRail kan niet garanderen dat de treinen dan weer volgens dienstregeling rijden. Reizigers tussen Gouda en Alphen aan de rij moeten daarom de reisplanner goed in de gaten houden. Op het WK in Qatar heeft Spanje 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Spanje kwam in de tweede helft op voorsprong, maar in de 83e minuut maakte invaller Fulcroek voor Duitsland de gelijkmaker. Daarmee maken alle landen in groep 1 nog kans op de knock-out fase. Kroatië won eerder op de avond met 4-1 van Canada. Dat betekent dat de Canadezen zijn uitgeschakeld. In dezelfde pool verloor België van Marokko. De Belgen moeten daarom vrijwel zeker van Kroatië winnen om nog door te gaan naar de volgende ronde. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen bij ongeveer 7 graden. Ook morgen veel bewolking en soms een bui. Het wordt 7 graden in Groningen tot 10 graden in Zeeland. Dit was het NWS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 We're Breaking me was overcome. Walking these lonely streets, even in good company. I'm What to do What to do I thought there was nothing wrong